2 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Het ministerie van Financiën had begin 2009 een wet klaar liggen om ING te nationaliseren. Dat heeft voormalig topambtenaar Gerritsen van het ministerie gezegd voor de parlementaire enquêtecommissie De Wit. Minister Bos vroeg zich volgens Gerritsen af of het wel goed zou aflopen met de ING. De wet is in het diepste geheim voorbereid. Hij stond niet op de agenda van de ministerraad, hoewel hij daar wel is besproken. De Raad van State heeft er in het geheim over geadviseerd... en de wet lag klaar om te worden ondertekend door de koningin. Gerritsen zei dat hij het Spaans benauwd kreeg van deze variant. Het ging hier om een bank met een balanstotaal... van 2,5 keer het nationaal inkomen, zei de vroegere topambtenaar. Uiteindelijk is de noodwet niet gebruikt. Twee mannen die een aanslag hebben gepleegd op de metro... in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, hebben de doodstraf gekregen. Bij de aanslag in april kwamen 15 mensen om het leven. 300 mensen raakten gewond. De tweede daders van 25 hadden op een druk perron een bom laten ontploffen. Het was de bloedigste aanslag in Wit-Rusland in 20 jaar. De twee zouden al eerder bomaanslagen hebben gepleegd. Volgens de rechter zijn ze een groot gevaar voor de samenleving. Wit-Rusland is de enige staat in Europa die de doodstraf nog uitvoert. Veroordeelden worden gedood met een pistoolschot. Het gratis reizen met het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... komende maandag gaat niet door. De acties van de vakbonden zijn met 14 dagen opgeschort. Dat betekent ook dat er in de week van 12 december geen nieuwe 24 uur staking komt. Dat is bekendgemaakt na intensieve gesprekken met de Amsterdamse verkeerswethouder Wiebes, zegt Abfacabo FNV. Uit dat gesprek hebben wij de conclusie getrokken dat hij uh, ja, interessante ideeën heeft uh, voor wat betreft meer openbaar vervoer binnen de budgetten die daarvoor zijn in Amsterdam. Die uh, gaat hij nader uitwerken. Daarom hebben we afgesproken van nou, neem daar twee weken de tijd voor. Dan uh, praten wij opnieuw. Ook zal er op korte termijn overleg zijn met de wethouders van Rotterdam en Den Haag. De gemeente Maastricht gaat beginnen met de bouw van de dubbellaagse A2-tunnel onder de stad. Dat heeft de gemeente aangekondigd nu de bezwaren van drie partijen tegen de bouw zijn verworpen. Ondernemers zijn bang voor economische schade omdat door de tunnel een directe afslag naar hun wijk verdwijnt. Maar de Raad van State stelde hem vandaag in het ongelijk. In de afwachting van de uitspraak was Maastricht al begonnen met de voorbereiding. Er zijn leidingen verlegd, bomen gekapt en flats gesloopt. De gestapelde A2-tunnel wordt ruim 2 kilometer lang. De onderste buizen zijn voor doorgaand verkeer en de bovenste voor plaatselijk verkeer. Het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen vrij zonnig en blijft het zo goed als droog. Alleen in de kustgebieden is kans op een enkele bui. Het is een graad of 10.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Nou, dit kabinet is niet een kabinet van geld en regels. Uh, ik vind dat waar het gaat om ouders uh, en om de relatie tussen ouderen en school... gaat het ook vooral om een kwestie van mentaliteit. Mensen willen alles, maar het leven is kiezen... zegt de minister van Wijsteveld van Onderwijs vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. En dus moeten ouders van schoolgaande kinderen kiezen voor opvoeding... desnoods ten koste van hun werk. Aan tafel gaan we er onder andere over praten met Even de Vos. Hij is hoofdredacteur van het opvoedblad JM voor Ouders. Goedemiddag, hartelijk welkom. Ja. Uh, aangenaam verrast vanmorgen? Uh, wel verrast, maar ik dacht, waar komt het uit de lucht vallen? Want ouders hebben nog nooit zoveel gedaan aan de opvoeding dan nu. Dus, dus ik denk, het volstrekt onterecht, vind ik zo'n brief. Binnenkort hoopt Nederlandse Defensie een aantal onbemande vliegtuigen aan te schaffen. Zogenaamde drones. En vanavond wordt de film Drone uitgezonden, geregisseerd door Jaap van Heusden. Jaap van Heusden zit hier in de studio, hartelijk welkom. Heb je samengewerkt met Defensie voor de film? Uh, tot op zekere hoogte. En toen ze echt uh, doorkregen wat we gingen doen... toen zeiden ze, hier kunnen we helaas niet uh, aan meewerken. Oh, hoezo? <laughs> nou ja, om, we schetsen in de film al een scenario... waar onbemande vliegtuigen vanuit Nederland uh, worden gevlogen... en ook uh, gevechten uitvoeren. En Defensie zit nu nog na te denken over uh, drones... die alleen maar voor observatie zijn. Maar er moet wel bij worden gezegd dat dat precies dezelfde vliegtuigen zijn... en dat het een kwestie is van daar die raketten onder hangen. Nou. Tot vandaag kunnen Turkse Nederlanders hun dienstplicht afkopen voor 5000 euro. Morgen is dat voorbij en zijn de kosten 10.000 euro. De enige manier om de Turkse dienstplicht te ontwijken is afstand te doen van de Turkse nationaliteit. De enige andere manier. Maar dat is nogal ingrijpend. We gaan daarover praten met Tunja Sinibulak. Hij is de hoofdredacteur van het Nederlands-Turkse zakenblad Topia en die heeft zelf ooit zijn dienstplicht afgekocht. En de regering wil dat deze kabinetsperiode 500 animal cops aan het werk gaan. Maar deze week bleek dat in de opleiding bijna alle agenten zijn afgehaakt. Toen bleek dat ze voltijds dierenagent zouden gaan worden. We spreken dat in onze rubriek Zwart-Wit met ethicus Theo Boer. Theo, goedemiddag. Goedemiddag. Enerzijds animalcops om dieren te beschermen. Anderzijds hoorden we gisteren dat staatssecretaris Atma duizenden ganzen bij Schiphol wil gaan laten vergassen. Is dat te combineren? Ja, het is natuurlijk duidelijk dat als er echt een interesseconflict tussen mens en dier is, dan, dan wint de mens. Uh, dus uh, in, bij Schiphol is dat volstrekt uh, duidelijk, dat je daar enorme rampen kunt krijgen met te veel ganzen. Oké, okay, en hoe het met die Animal Cops da zit, dat bespreken we zo meteen met jou. Dichter bij de dag is vandaag André Degen. Zijn gedicht hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking voor een van onze gasten? Ga dan naar onze website. Dit is de dag.nu. U kunt ook reageren via Twitter en dan kunt u het best de hashtag DDD gebruiken. We praten verder met de Vos, hoofdredacteur van het opvoedblad JM voor Ouders... over de brief van de minister, mevrouw van Bijsterveld, over uh, ja, opvoeden, over bemoeienis van ouders. Wat vindt u van de brief, als u zo bekijkt wat erin staat? Nou, er zit een dus soort moreel appel in van ouders. U bent te veel met zichzelf bezig, u werkt te hard, u doet te veel andere dingen... en bemoeit u nou eens met uw kinderen, want dat gebeurt te weinig. En dat herken ik helemaal niet. Ik denk dat ouders heel betrokken zijn bij hun kinderen... Dat zie je ook in, in, in onderzoeken van het CBS, de tijdsbesteding. Vaders en moeders hebben nog nooit zoveel tijd aan hun kinderen en aan het gezin besteed. Dus die betrokkenheid die is er. Uh, en die zie je ook op scholen, zie je dat natuurlijk terug. Nu met Sinterklaas en Kerst dat ouders druk in de weer zijn. Of, of als luizen, moeder, vader, voorleesouder, noem maar eens maar op. Mm -hmm. Dus ik, ik vind het... U herkent het beeld niet? Ik herken het niet. De minister... Ik denk wel dat de dingen beter kunnen. Maar zonder dat morele appel van dat komt door het werken van die moeders. En dan gaan, dan gaan ze maar minder werken, dus noods. Ze zegt, uh, de ouders hebben te maken met een luxe ontbijtbuffet. En daaruit kiezen ze allemaal dingen die ze leuk vinden. En dan wordt de keuze voor aandacht voor de kinderen, die wordt niet altijd gemaakt. Ja, dat, dat, ik weet niet waar ze dat vandaan haalt. Want a uh, zijn kinderen heel erg leuk. En opvoeding is heel erg leuk. Dus heel veel ouders kiezen automatisch voor hun kinderen. Uh, zelfs soms te veel als je ziet hoe ze op zaterdag van club naar club gereden worden op achterbank. En Word ik nou alweer ook hier, papa? Ja. ja. <laughs> dus ze doen heel <laughs> veel met de kinderen. Veel meer dan onze ouders volgens mij bij ons zeiden. Ze gaan buiten spelen, uh, uh, gaan zelf wat doen. En wij, wij zijn voortdurend in de weer met onze kinderen aan deze generatie ouders. Dus het is eerder te veel dan te weinig. En huh? ik denk op school, denk ik, dat ze uh, inderdaad voor. Uh, worden ze heel functioneel ingezet als luizenmoeder en je kan ook naar de inhoud gaan. Je kan ook aan de ouders vragen om een keer een les te verzorgen, een gastles. Gebeurt een... dat ook? Want daar heeft de minister het ook over gezegd. die professionele kwaliteit van die ouders, die moet ook op school ingezet worden. Ja, daar worden. ben ik met haar eens. Dat zou leuk zijn, maar als extraatje. Om een keer, uh, wij kunnen een les over journalistiek geven, bijvoorbeeld. En dan, of, dan mag thuis of, komen. Ja, bijvoorbeeld. Of ik. Ja, of ik. Of dat of maakt of niet uit. De vols, ja. <laughs> ja. Nee, maar of je kan een keer met video of weet ik wat, of, of, of en ik vind voorlezen, vind ik ook altijd hartstikke leuk op school. Dus je kan iets meer naar de inhoud verschuiven, maar als extraatje wat er bovenop. Uh -huh. En nu lijkt het een beetje zo van, nou de klasassistenten hebben nu wegbezuinigd, dus dan moeten die ouders maar in het ja, gat springen. Ver vermoedt ja. u dat, daar, dat dat erachter zit? Dat het toch een, een, uh, gaat, uiteindelijk gaat over bezuinigingen en over geld? Nou, misschien wel. Je kan in ieder geval die verdenking kun je hebben. Met daarnaast een soort, soort... Die verdenking kun je hebben, als ja. je wilt. <laughs> dat dus heeft u wel een beetje, Ja, ik. dat heb ik een beetje, maar ook wel maar met name ergens soort terug naar de jaren 50, Van toen was het beter. Onze ouders voerden veel slechter op. Die, die, die waren, die zorgden voor eten en drinken en op tijd naar bed, en dat was het dan. Kijk het wel, de echte betrokkenheid die, die, die, die zie ik bij heel veel ouders op dit moment. Ja, laten we even gaan uh, ook naar een reactie van uh, Tom Duijf. Hij is van de Vereniging van Schoolleiders in het basisonderwijs. Uh, ja, meneer Duijf, hoe las u de brief van uh, de minister? Nou, ik, ik heb de brief iets anders gelezen. Um, ik, ik vind dat de minister wel een punt heeft dat ze iets aan de orde stelt waarvan wij met z'n allen vinden dat ze dat ook zou moeten doen. Dat is haar rol. Ze, ze, ze, ze mag ook vanuit haar positie als eindverantwoordelijke voor onderwijs en opvoeding in Nederland, hè, politiek eindverantwoordelijke, mag ze ook, vind ik, dit soort statements maken. Dat, dat wil niet zeggen dat ze in alle gevallen gelijk heeft. Nee, maar ze mag het wel doen. Laten we nog even naar haar luisteren dan. Uh, ouders zijn echt cruciaal uh, voor goed onderwijs. Want je moet rekenen, goed onderwijs begint thuis. Begint thuis met een ouder die structuur geeft aan kind. Maar ook gewoon praat over de school. Wat gebeurt er op de school? Uh, positief is over de school. En ook het gezag van de meester erkent. En één lijn trekt ook met de school. Ja, dus dat is de oproep die de minister doet. Meneer Duiv, u zegt, uh, daar ben ik het wel mee eens. Ja, zeker. En ik wil wel even reageren wat ik net uw uh, uh, gesprekspartner hoorde zeggen. Meneer de Vos? Kijk, meneer Vos, uh, het is ongetwijfeld waar in het primair onderwijs is er heel wat ouders, zoals we het zo mooi noemen, oude participaties, ouders die op school meehelpen. Maar dat is een selecte groep. Dat zijn lang niet alle ouders. Dat zijn al, meestal goed opgeleide ouders die ook uh, uh, een zekere mate van uh, uh, makkelijk contact leggen met de school, die daar ook makkelijk naartoe gaan. Maar er is een grote groep ouders die dat niet of nauwelijks doet. Hm. Uh, en dat is voor scholen vaak lastig om met zulke ouders in contact te komen. Um, want dat is een ongelooflijk tijdrovende bezigheid. kun je eens me voorstellen, want het gaat niet om een gesprekje in de gang van... Oh, ik heb je gisteren niet gezien op de oude avond. Dat betekent dat je zo'n gesprek moet voeren. Dan moet je daar proberen achter te komen. Wat speelt er nou achter? Uh, wa wa nou, waarom zijn die ouders er niet? Dus daar heeft ze wel een punt. Even naar meneer De Vos. Meneer De Vos, de minister zegt ook van... ik vind dan dat er ook een soort contract opgesteld moet worden tussen ouders en, uh, uh, ouders en school. Op het moment dat zo'n leerling naar school gaat, zou dat kunnen helpen om die ouders dan wel naar een oude avond te laten gaan bijvoorbeeld, of meer mee te laten helpen? Ja, kijk, ik zie daar weinig in. Als je een contract hebt getekend, dan kom je opeens wel. Ik denk, die betrokkenheid die kan je organiseren als school. Daar moet je ook moeite voor doen bij sommige groepen... door de ochtenden te beleggen in plaats van avond of weet ik niet wat. Dus, daar moet je dingen ook verzinnen als school. Maar om dat in een contract vast te leggen, ik zie daar het nut niet echt van in. Nee, ja. meneer Duijf, u? Makkelijk gesteld. Um... Een ochtend een oude avond op school, daar hebben wij geen mensen voor. De kinderen zijn er, er moet lesgegeven worden. Er zijn allerlei activiteiten die op zo'n moment moeten worden uitgevoerd. En dan kun je, meestal is het de directeur die dan nog wel wat tijd vrij heeft. We hebben geen oude consulenten, we hebben geen extra personeel of personeel wat over is dat gedurende de dag ouders te woord kan staan. Leraren staan vaak onder grote druk, want een ouder die smorgens de klas in komt terwijl de kinderen zitten te wachten en nog met haar verhaal kwijt. Nee, wil. Die moet voorzichtig naar buiten gewerkt worden, want ja, je kunt toch niet een hele klas laten wachten... Nee. ...omdat de ouder nog een Maar meneer Duif, dan, dan wil de minister ook allerlei dingen van u die u ook niet waar kunt maken... ...omdat u zegt, ja, wij hebben daar de mensen niet voor. Nou, dat hebben de minister ook aangegeven. Dat is het probleem van het Nederlands onderwijs. De, de minister noemt dat sober en doelmatig. Um, scholen hebben gewoon structureel veel te weinig mensen om het werk te doen. En dat vreest zich in dit soort situaties ook nog eens. Ja, maar dan komt er toch ook helemaal niks terecht van die mooie plannen? Nou ja, Hillary Clinton heeft dat oude Afrikaanse spreekwoord... weer eens in de jaren negentig boven tafel gehaald... van het takes a village to raise a child. En dat is nog steeds waar. Als ouders en school niet op één lijn zitten... als maar ook de omgeving waarin het kind opgroeit, niet in, op een wijze zich met de opvoeding van kinderen wil bemoeien en, en, en verantwoordelijk voelt, dan wordt het een hele lastige klus. En uh, ik ga niet met het vingertje wijzen dat ouders wel of niet een baan zouden moeten opgeven, of, of, of een, een vervanger moeten inhuren, dat soort dingen. De, de, Zoals de minister ik vind dus dat het daar deed, he? wel wat verder in gaat. Uh, de, de, de, daar gaan wij niet over. Nee. Maar het belang, ouders zullen moeten begrijpen en scholen samen. dat het, als zij niet samenwerken, dat het voor kinderen een hele lastige klus is. in deze samenleving op te groeien. Ja, meneer de Vos? Maar, ja, maar dat is op zich een open deur natuurlijk. En daar hoeft de minister geen brief voor te sturen. Natuurlijk moeten ouders betrokken, betrokken zijn bij school. en bij de opvoeding van hun kinderen. En mijn stelling is dat doen. De grootste deel van de ouders doen dat ook. Dat en je hebt wel bepaalde een problemen op achterstandsscholen. maar dan is bijvoorbeeld niet het werk het probleem. maar juist dat die ouders dat werk niet hebben. Want op die scholen zie je dat er een frictie ontstaat met oude betrokkenheid. Dus de brief, ik vind hem onzin. En, en bestaat er een grotendeels uit open deuren. Want ouders zijn betrokken en zijn betrokken bij school. Maar op dat punt is meneer David huis niet met u eens, geloof ik, hè? meneer Duif? Nee, ik ben het niet met u eens. Ik heb het net ook gezegd. Er is, een, er is een gelukkig een, een groeiende groep ouders die dat wel is, maar een hele grote groep niet. Daarbij is er ook nog een behoorlijk onderscheid tussen het prima en het voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs zien we dat eigenlijk de oude betrokkenheid grotendeels wegvalt. Alleen daar waar conflicten of problemen met de leerlingen zijn. En dan gaat het vaak heel hard. Je ziet wat er gebeurde twee weken terug in Nieuwegein. Mm -hmm. Met die docent die uh, door de agenten ja, die, mee werd de, genomen. Met die adjunct-directeur die nota door de politie werd opgehaald. In plaats van dat de leerling door de politie opgewezen gewezen dat hij die zich dient te gedragen op school. Maar even voor de helderheid: zijn er onderzoeken over de betrokkenheid van ouders? Want meneer De Vos zegt hier gewoon er is geen enkel probleem. En u zegt er is een groot probleem. Dat kan niet allebei waar zijn. Nou, ik heb gezegd: dat het, eh, het is een flinke groep ouders die zich wel met school bemoeit. Maar een hele grote groep die dat niet doet. Is dat 50-50? Ja, dat weet ik ook zo niet. Ja. Uh, jullie willen altijd cijfers weten. Ja, maar, uh, maar... een indicatie in, <laughs> in ieder geval hoe groot het probleem is. De uh, leren gewoon dat uh, een hele grote groep ouders kinderen op school... ...s morgens afzetten en s'avonds avonds ophalen. Uh, en en wat, ik ben wat, er wat eigenlijk zou, wat, niet zozeer nee. wilde bezighouden met wat er op school. Nee, wat, wat zou u willen van die ouders? Wat, waar zou u mee geholpen zijn? U vraagt het aan mij? Ja. Ja, ik denk, kijk, ik denk dat uh, er zijn een toenemende mate scholen die ook oude contracten afsluiten hè, met de ouders die er afspraken over maken. Als, je, als het moeilijk wordt of als mensen het niet op kunnen draven, <coughs> sorry, <coughs> verkoudheid uh, zit mij ook naar de was, mm -hmm. uh, en ouders komen niet opdraven, dan kun je ergens op terugvallen, dan kun je op afspraken terugvallen. Maar meneer uh, De Vos zei net, daar zie ik niks in ja dat dat, dat, dat kan hij wel zeggen. Gehoord, maar, <laughs> ja. Ja. Ja. Dat weet je, u zegt van zo dat is, heeft wel zin om zo'n contract af te sluiten. Want dan kun je ouders ergens op aanspreken. Ja, maar het is niet zo dat je met een contract afsluiten daarmee opgelost hebt, maar je kunt er als ouders zich niet met de school willen bezighouden of geen belangstelling tonen voor een kind, kun je er wel op terugvallen. Luister, met je aanname van je kind, bij ons op school hebben we dit afgesproken. En ja, okay. uh, leg me nou eens uit waarom jij dan vindt dat je er niet aan kunt houden of je je wilt houden. Dan heb ja. je een gesprek. Ja, Theo. Ja, Theo Boer? Ik, ik begrijp de heer de Vos niet want u zegt het gaat heel goed. Nou, ik ben zelf ouder en uh, ouder van schoolgaande kinderen. Ik zie om me heen dat heel veel ouders het goed doen. Maar ik zie ook dat het, dat het vaak misgaat. Als wij nou zeggen dat we 800.000 scholieren hebben. en daarvan zijn 100.000 scholieren hebben ouders die het echt slecht doen. En misschien zijn het er meer, misschien zijn het er minder. Dan gaat het toch om gigantische aantallen. En dan kunt u toch zeggen, nou voor die doelgroep. vind ik dat een uitstekend appel. Dat is, ik snap niet dat u het zo wegwijzen. Omdat die doelgroep uh, waar je het over hebt. Waar het u het over heeft, in die honderdduizend uh, kinderen waar, waar die op school te weinig oude betrokkenheid ervaren. Ik denk daar niet. Uh, de, de luxe, het luxe probleem is van pa en ma die hard werken, die al die, na, die, die gaan golven in plaats van opvoeden. Ik denk dat het probleem niet is. En die wordt, dat wordt wel zo gesuggereerd. Van ouders die hebben het zo goed, die zorgen zo goed voor zichzelf dat ze hun kinderen vergeten. En wat dat is mijn grote wat probleem. Wat is dan de reden waarom ze niet betrokken zijn bij de nou, school? Ik denk bij heel veel goed. scholen, bijvoorbeeld in Achterstandswijk, die hebben echt een probleem met oude betrokkenheid. Want, want uh, ouders spreken de taal niet goed, weten niet dat de het verwacht wordt, noem maar eens maar op en dan moet je als school enorm inspanning opleveren. Dat klopt. Maar gewone uh, Nederlandse school in Finexwijk, daar is die oude betrokkenheid die is best heel erg groot. En daar, daar is het niet, als je een beetje moeite doet, is het geen moeite om voorleesouders ouders te krijgen. Maar dan is het van een algetoon probleem. Hoe zou je dat oplossen dan? Nou, er zijn allerlei dingen voor je bijvoorbeeld uh, koffieochtenden voor, voor, voor moeders. Uh, uh, en dan zie je dat. Het, zie je dat het groeit als de plek, als hun. Als de school ook een plek is waar zij welkom zijn... waar ze ook, dus ook nog Nederlands les kunnen krijgen... als je dat soort dingen weet te organiseren... dan zie je het ontzettend toenemen. Maar daar ja. heeft meneer Duyf geen geld voor. Dan, die nee, maar moet je wel, daar moet je moeite voor doen. Die brede school is daar een ontwikkeling in. Dat de school ook een soort buurthuis is... waar, waar ouders dan de cursus krijgen, Nederlands krijgen als een kind op school zit. Dus er kunnen wel allerlei dingen. Maar er is ook wel geld voor nodig. En niet alleen maar een soort moreel appel. En dat nee. is mijn bezwaar uh, nee, tegen deze minister. Nog even naar dat punt van uh, mogelijke bezuinigingen... die u vermoedt, meneer De Vos. Meneer Duyf, denkt u dat ook? Dat dat uit uiteindelijk misschien achter zit bij de minister... dat dit een manier is om, om toch weer wat te bezuinigen... en die ouders dat dan maar op te laten knappen? Nee, dat geloof ik niet. De minister heeft gewoon geen geld. Maar dat ligt niet aan deze minister. Dat ligt aan de politieke keuzes die, die we met z'n allen in dit land maken. Dat wij niet ruimhartig investeren in de, in de generatie die na ons komt... Wij gebruiken nu alles, alle natuurlijke hulpbronnen. We laten onze kinderen met enorme schulden achter. Het is gewoon een maatschappelijk probleem dat wij niet echt geïnteresseerd zijn in de generatie na ons. En dus ook heel mager investeren in onderwijs. Nederland wil graag bij de top 5 op de wereldranglijsten. En we staan op plaats 19 als het gaat over de investeringen in onderwijs. Dus daar gaat het niet goed natuurlijk. Maar goed, helpt zo'n brief dan wel of niet bij de verhoging van de kwaliteit? Het helpt in ieder geval om discussies zoals we nu hebben uh, op tafel te krijgen. Want mensen gaan er dan toch weer over nadenken. Um, het zal in de praktijk niet zo heel veel veranderen, dat geloof ik niet. Maar ik, ik hoop dat op veel scholen, scholen en ouders... op basis van, van deze, dit appel eens bij elkaar diep in de ogen kijken van... jongens, doen wij het goed? Ja, okay. meneer Vos, he, he, nou, denk, dat, dat, wat de, verwacht u ervan? Nou, je ziet dat ouders nu zelf heel veel investeren in het onderwijs. Als je kijkt naar, naar, naar uh, bijscholingsinstituten, dat is booming business. Ik heb contact met instituten die, die zijn in tien jaar... van vijf vestigingen naar, naar 52 vestigingen gegroeid. Maar is dat niet afkopen? Ja, dat, dat, dat is gedeeltelijk afkopen maar ook investeren in het onderwijs van je kind. Dat het op school uh, beneden de maat is, soms bijvoorbeeld bij wiskunde. En dan moet je wel wiskunde, uh, je kan het zelf ook niet, want wiskunde is natuurlijk uh, op een bepaald niveau gaat het, uh, iedereen weten ja, de pit. Ja. ja, zeker, voor mij ook. Ja. En dan, en dan uh, hup, dat worden drie, vierhonderd euro uh, per maand in, in, in bijschool ingestopt. Ja, en, uh, en dat, dat hier is staat booming de business. Meneer Hier staat de spijker op de kop, want uh, we, we hadden net over alle alftonenouders en achterstandswijken. Dat uh, daar hebben we allemaal zo wel beelden van, maar ook in onze wel, uh, uh, weet dat, de, de welvaartsouders, in de witte woonwijken, wordt de school ook vaak gezien als een plaats van, dat is het probleem van de school, die moet die kinderen maar leren, uh, daar zijn ze. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd, dat speelt ook een rol ja. en ik vind echt dat we dat niet weg moeten wuiven, uh, want dat gebeurt wel. Um, en daar doe ik absoluut de groep ouders die zich wel heel betrokken voelt, dat weet ik natuurlijk ook wel, nee. te kort mee. Ik heb nog één andere vraag. Er is een Kamerlid van de PVV die zegt, leerlingen moeten we u zeggen tegen de docenten. En dan laten, we nou ophouden, laten we nou ophouden met dit soort dingen uit te vergroten en die mannen een podium te geven, want het gaat natuurlijk helemaal over niets. Nou, het is gewoon een gekozen volksvertegenwoordiger. We gaan niet Kamerlidies desavouweren. Is het nodig, u zeggen? Nee, voor mij niet. Respect krijg je, hoef je niet af te dwingen. Meneer De Vos? Ik vind dat de school het zelf moet uitmaken. De politiek daar zich niet bij bemoeien. Bij de ene school zeggen ze je, en de voelen ouders en kinderen zich prettig bij. Bij de andere zeggen ze u, en andere ouders voelen zich prettig bij. Laten we dat in godsnaam aan die scholen zelf overlaten. Ja, en wij hebben altijd de stelling gehad, je mag, uh, je mag de voornaam gebruiken, maar het is wel meneer of juf. Meneer Boer? Meneer Boer, meneer... Of nee, ik meneer zeg even... Meneer ik, ik zeg nou. Ja, meneer Boer zit hier. Ja, Boers. Normaal zeg ik Theo, maar nu ja. zeg ik meneer Boer. Ja, meneer Boer, nee, kijk, ik, ik heb, ik, mijn, mijn veronderstelling voor, voor, voor is dat we over 20 of 30 jaar... echt een heel erg ander sy, systeem van discipline hebben... tot aan schooluniformen toe, denk je serieus? Ik denk dat er scholen zijn waar de discipline zo slecht is... dat op een gegeven moment de wal het schip gaat keren op een manier waarop we dat niet leuk vinden. Dat is ook weer een oud beeld. Is niet zo. Op schoolfeesten wordt tegenwoordig alcoholcontroles gehouden met blaastesten. De scholen zijn al veel strenger geworden dan we allemaal denken. Maar dat gaat nog wel even door. Ja, versprek. dat zou kunnen. Maar ja. het is niet zo dat er geen discipline is nee. op onze scholen. Zullen we het daar een andere keer over hebben? Heel over graag. de discipline op scholen. Hartelijk dank, uh, meneer uh, Duif. En meneer De Vos, die blijft hier nog even aan tafel zitten. Straks gaan we praten over de nieuwe film van uh, Jaap van Heusden, Drones. Nu Tsunyay Sini Boulak over het afkopen van de Turkse dienstplicht. We gaan eerst even luisteren naar Mu Muhyib Kartal. Dat is een Turkse Nederlander. Die werd in 2010 opgeroepen voor een drie weken durende dienstplicht. En hij vertelt over zijn beediging als soldaat in Turkije. En wat de beediging voor hem betekende. Nou, letterlijk, uh, je verzamelt uh, met 5500 man. En dan je gaat in groepen van, uh, volgens mij, 200 man. Gelijk masseren, Ja, masseren, je loopt niet, je masseert. Kom je aan een lange tafel. En op die lange tafel zijn, uh, staan maar geweren. En je bent ook in een stadium. Hè? Dus de, de, rondom zijn allemaal, uh, het is allemaal publiek. Heel uh, veel familieleden van, uh, van de soldaten. Uh, met z'n tweeën eigen liep je naar zo'n tafel... Dan moest je je ene hand op het geweer leggen en de andere hand op je dienstgenoot. Hè? De, de, de. En dan moest je zweren, van, als het nodig is, dat je je leven geeft voor Turkije. Als het nodig is, je geeft je leven voor je, je maat. Ja, dat was Mouyip Kartal, dat is een uh, Turkse Nederlander. Goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Zo gaat dat kennelijk? Ja, zo gaat dat, maar uh, deze meneer loopt nu gevaar om uh, in Turkije opgepakt te worden. Want? Uh, want uh, er wordt in het begin al duidelijk afgesproken... wat je daar ziet, wat je daar meemaakt, dat het ook in Turkije blijft. Het is geheim. Het is een staatsgeheim, dus je mag niet vertellen... Uh, wat voor, uh, wat voor um, um, trainingen krijgt, waar men over heeft gesproken en, en dat soort dingen. Dus daar mag je eigenlijk niet over praten. De dingen die hij nu vertelde, mag hij eigenlijk niet vertellen. Dat mag niet, want wij hebben ook als blad uh, aan diverse uh, um, uh, kandidaten ook gevraagd... om voordat ze naartoe gingen of daarna hun ervaringen op te schrijven. Daarvoor waren ze erg enthousiast. Ze hebben ook die spanning allemaal uh, opgeschreven, maar eenmaal terug toen zeiden ze van, dat, dat mogen wij niet. Dus ja, u zegt, wij als blad, u bent uh, hoofdredacteur... van het Nederlands-Turkse zakenblad Tulpia, hè? Klopt. Ja, dat is uh, de hoedanigheid waarin u praat. Toch stonden ze deze week allemaal in de rij bij het Turkse consulaat. Nederlands-Turkse mannen die een dienstplicht wilden afkopen. Want vandaag kan dat voor het laatst voor 5000 euro. Ja, dat is uh, wat, althans, dat is wat, wat ons uh, de, uh, wordt gezegd. Uh, in ieder geval, uh, als uh, het vanaf morgen het bedrag omhoog gaat naar 10.000 euro... Ja, dan komt dat de Turkse Nederlanders erg duur te staan. Wat ja, is dat niet zeker dat dat gebeurt? Nou, het, het, het, gaat zeker gebeuren. het gaat zeker gebeuren. Het is een kwestie van dagen dat, dat ook de president ook, uh, dit uh, goedkeurt. Maar het is uh, nu min of meer uh, geregeld dat, uh, dat mensen veel meer zullen betalen. Of het nou 10.000 is of juist 15.000, Wat daar is er nog een discussie over. Ja. Want hoe zit het dan? Je koopt af uh, uh, dat je de hele periode... ik geloof 20 maanden in dienst moet, maar je moet nog altijd wel drie weken in dienst dan, toch? Ja, vroeger, vroeger kon je voor uh, 10.000 Deutsche Mark kon je nog uh, uh, dat afkopen. Dat hoefde je helemaal niet? Dan dan bedoelde ik dan, nee, nee, dat bedoelde ik dan in de jaren 80 en 90. <laughs> maar dan moest je drie maanden nog, uh, nog in dienst. Oh. Later is dat, uh, is dat bedrag ook een, een stukje verlaagd, maar dan hoefde je ook maar 28%. En nu is het 21 dagen, 21 dagen moet je daar toch zijn. Maar volgens een nieuwe regeling, dus als je uh, daar gebruik gaat maken... dus je bent geboren in 82, uh, je hebt nog niet de leeftijd van 30 uh, bereikt... dan hoef je dus niet meer de 21 dagen in Turkije uh, in dienst te gaan. Je hoeft alleen maar 10.000 euro te betalen en daar ben je vanaf. Nou ja, alleen maar 10.000 euro, dat is niet niks. Dat is niet, kijk, dit is natuurlijk niet niks. Kijk, de, ik, ik heb heel veel kritiek op. Uh, al jaren hebben al de regeringen uh, de Turken in, in, in Europa als een melkkoe beschouwd. Uh, Turken hebben uh, het, het moederland uh, met miljoenen, miljarden uh, uh, buitenlandse divisie voorzien. Uh, een van, van die, die uh, geldstromen was natuurlijk de dienstplicht afkopen. En nu uh, de regering ook merkt in, in de, dat, um, dat de oorlog in Turkije veel meer ook kost uh, dan, dan, dan uh, we dachten... dan gaan zij dus allerlei manieren bedenken om het bedrag omhoog te schroeven. En 10.000, nou laat ik het zo zeggen, ik heb voor 10.000 euro... Heb ik juist een masteropleiding gedaan ja. in plaats van dienst te gaan? Wat mij opviel, is dat die mannen allemaal zo netjes bij die ambassade stonden. Ja, het was wel heel druk, maar ze waren niet boos, ze hadden geen spandoeken, ze gooiden geen ruiten in terwijl ze toch ontzettend veel geld moeten betalen. Klopt. Kijk, weten, democratie is niet alleen maar een politiek systeem. Democratie is ook een sociaal cultuur. En ik moet nou zeggen dat veel van, van mijn landgenoten, veel van de, van de, de Nederlands Turken, uh, dat cultuur niet hebben. Dat cultuur van uh, in opstand komen. Of dat cultuur van kritiek geven. Of dat cultuur van uh, je ongenoegen via allerlei manieren uiten. Nu hebben wij op onze website ook een, een oproep geplaatst om uh, kritiek te geven. En ook direct de premier in Ankara een uh, mail te sturen. Dus in ieder geval kenbaar u heeft, u te maken van... U heeft zijn vanuit... mailadres. Sorry? U heeft zijn mailadres. Nou, dat staat op de website. Dus we hebben ook op okay. onze website ook gezet. <laughs> ja. Maar uh, tot nu toe is er maar één reactie gekomen. Zo. Dat doe je niet. Kenelijk. Nou, kijk, dat doe je niet. Kijk, deze mensen die natuurlijk in de rij stonden... deze hebben al, al uh, of deels betaald... of zij, uh, zij zijn al eens opgeroepen... waardoor zij dat hebben uitgesteld. Dus die mensen... Dus die moeten. Die nou. zijn zeg maar bereid om toch de 5.000 euro te betalen. Dan zijn ze vanaf. Wat heeft u zelf gedaan? Nou, ik heb. Uh, ik ben van, van, van nature uh, tegen geweldsinstituten. Dus uh, ik heb eind jaren uh, 80, begin jaren 90 ook mijn uh, uh, Turkse uh, nationaliteit opgegeven. Dat kan. Dat kan en vroeger kon je ook wel uh, uh, een dubbele nationaliteit nemen. Uh, maar dat heb ik juist niet gedaan. Want als je dan toch dubbele nationaliteit had... dan moest je zowel in Nederland toch in dienst, als ja. in Turkije in Ligt dienst. Ligt het gevoelig dat u die nationaliteit heeft opgegeven... Ja, dat um, in de jaren... Um, um, kijk, de Turkije, eh, Turkije heeft in de begin jaren tachtig een militaire groep gehad. Uh, en daarna zijn al die nationale gevoelens nog, nog uh, zichtbaar geweest ook. Uh, toen ik dan uh, bij, de grens, hè, bij de grensovergangen uh, naar Turkije ging... er werd mij altijd ook verteld van... Uh, Schaam je je niet dat jij je uh, Turkse paspoort hebt ingeleverd? Hoe lang is dat geleden dat dat tegen u gezegd werd? Nou, kijk, dat, is, dat, is dus, uh, dat werd al, al eind jaren 80 en 90 uh, ook gezegd, maar ook onlangs. Dat, dat is ja. nog steeds zo. Ja. Nou, ik heb eigenlijk heel lang niet, niets daarvan gemerkt. Uh, want zeg maar, de laatste vijf of tien jaar, da, daar, daar hoor je niks meer over. Maar juist afgelopen zondag uh, kwam ik terug uit uh, Turkije. En ik heb mijn uh, uh, Nederlandse identiteitsbewijs ook laten zien. Uh, toen vroeg de man van uh, toen de beambte daar: uh, en Mag ik jouw Turkse identiteitsbewijs? Ik zei: van Dat heb ik niet. Uh, toen vroeg hij allerlei bewijzen dat ik niet eens ken. Blauwe kaart en noem maar op. Toen zei ik: van Waar, waar, waar, wilt, waar wilt u naartoe? Ik heb een Nederlandse identiteitskaart uh, en dat that is that's it. En toen zei hij: van Nou ja, uh, dat is, je weet dat je het ook in Turkse moet hebben. Uh, ik zei: Meneer, dat is een oude discussie, daar hoeven we niet aan te beginnen. Ik heb een Nederlandse nationaliteit en ik heb geen andere reisdocumenten bij me. Dus ik ben zo binnengekomen en zo ga ik ook eruit. En hij begon weer een, een kort gesprekje van... nou, je moet weten, u bent altijd Turk. Ik zei net, ik ben, ik ben Turk. Dus ik maar dat wil, is een dat soort dat... moreel appel van een broeder. Zeker, zeker. En ook, ik denk dat dat ook te maken heeft... juist met de nieuwe wetgeving... waardoor mensen ook... Uh, de beambten ook zo vastberaden zijn... om Turken al een beetje in te peperen van... Blijf Turks, dus hmm. ga niet je nationaliteit maar waarom, opgeven. Waarom is dat zo belangrijk voor Turken? Om die nationaliteit niet op te geven. Waarom is dat zo, uh, zo heilig? Ja, dat, dat is een heilig. Kijk, er zijn een aantal taboes binnen, binnen de Turkse gemeenschap of binnen, binnen de hele Turkse maatschappij. Je mag niet over de islam discussiëren, je mag niet over de Turkse uh, vlag discussiëren, je mag niet over Atatürk discussiëren en over de Turkse identiteit mag je sowieso niet discussiëren. Hmm. Dat is heilig. Dat is heilig. Dus als je dat doet. Dus u bent Met goede bedoelingen ook. U bent eigenlijk een afvalliger dan in hun ogen. Nou ja, ik ben, ik ben, ik ben van natuuraanvallige dus. ik, ik ben, u ik ben zonder, er heel vrolijk bij. Ik ben, ik ben, ik ben, Volgens het uh, Oud Testament ben ik ook zonder geboren. Kijk, dus, uh, dat klopt. Dus dat, dat, dat, dat ben ik ook. Uh, maar goed, ja, ik wil, dit is natuurlijk, dit is natuurlijk niet, niet leuk voor de mensen in, in Nederland. Maar wat gaat dit betekenen? Want het wordt dus veel duurder om dat af te kopen. Denkt u dat er meer in dienst zullen gaan of zullen ze toch gaan sparen om dat bedrag bij elkaar te krijgen? Nee. Kijk, het, zijn, het, zijn, het, het probleem is erg complex. Ik zal het even simpel houden. Uh, voor een deel van de, van de Turkse mannen, jongeren zeg maar... jongens, eh, ligt dat heel gevoelig. Ten eerste door nationalistische gevoelens. Ten tweede... zij zijn ook erfgenamen van, van, van kapitaal, hè, van, van een huis... Aan maar land, wat ligt gevoelig? Dat geld betalen? Nee, eh, dus dat, dat de mensen... Dus, eh, de, eh, toch in dienst willen gaan... toch, toch 10.000 euro willen betalen... Maar omdat zij niet willen afstand nemen... of doen van hun Turkse identiteit. Ja. Maar voor andere... Eh, andere eh, jongens zou ik kunnen zeggen... van. Ja, die, die zeggen van, nou, dat de Turkse identiteit, uh, dat, dat interesseert mij niet. Ik ben toch, uh, ook zonder de paspoort ben ik Turk. Dus ik denk dat, dat, uh, dat moeten we bij de IND nog wel checken. Ik denk dat de komende tijd heel veel Turkse jongeren ook hun Nederlandse, uh, de Turkse identiteit opgeven en de Nederlandse overnemen. Ja, na het nieuwsoverzicht van half drie. Praten we aan deze tafel verder met regisseur Jaap van Heusden over zijn nieuwe film Drone. En met ethicus Theo Boer over de Animal Cops, waarbij nader inzien bij de agenten vrijwel geen animo voor is. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Jeroen Tjepkema. Radio 1, het NOS-journaal. Het ministerie van Financiën had begin 2009 een wet klaarliggen om ING te nationaliseren. Dat heeft voormalig topambtenaar Gerritsen van het ministerie gezegd... voor de parlementaire enquêtecommissie De Wit. De noodwet werd in het diepste geheim voorbereid, maar is uiteindelijk niet gebruikt. Twee mannen die een aanslag hebben gepleegd op de metro in de Wit-Russische hoofdstad Minsk... hebben de doodstraf gekregen. Bij de aanslag in april kwamen 15 mensen om het leven. 300 mensen raakten gewond. Wit-Rusland is de enige staat in Europa die de doodstraf nog uitvoert. Het gratis reizen met het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... komende maandag gaat niet door... En op 12 december is er geen 24-uur staking. Na gesprekken met de Amsterdamse verkeerswethouder... hebben de vakbonden de acties met 14 dagen opgeschort. En bij de zoektocht naar illegaal vuurwerk... heeft de politie Amsterdam-Amstelland zo'n 1300 verwaarloosde dieren gevonden. Twee mannen van 60 en 19 zijn aangehouden. In een loods in Oudekerk aan de Amstel... zaten onder meer kippen, konijnen, geiten en kanaries. Ze zijn vrijwel allemaal ergens anders ondergebracht. Dit waren de hoofdpunten.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert. naar nou, Dit is de dag. Hier zitten vier uh, mannen aan tafel. Ja, het zijn allemaal mannen vandaag. Even te vos van JM voor Ouders. Hij reageerde op de uitspraken van minister Van Bijsterveld. dat ouders meer en beter moeten gaan opvoeden. Toen zei Sini Bulak, hoofdredacteur van het Nederlands-Turkse zakenblad Tulpia... die uh, hebben we mee gesproken over de Turkse dienstplicht... en wat het kost om die af te kopen. We gaan zo praten met regisseur Jaap van Heusden over zijn nieuwe film Drone. En met Ethicus Boer, Theo Boer, gaan we ook praten over de Animal Cops... waar bij nader inzien de agenten vrijwel geen animo voor hebben. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD of ga naar onze website ditistedag.nu. We gaan praten met Jaap van Heuzen over zijn film Drone: de Nederlandse luchtmacht wil vier van dat soort toestellen gaan aanschuiven. Even een stukje uit de film. Target is in range. Ready to fire. Fire. 5 4 3 2 1 Impact. Ik toch? Ik bedoel, echt echte vliegen. Kijk, stormtreinen zijn ook machtig mooie apparaten, maar daar rijden we ook niet meer mee. Ik zit nu dicht bij huis, bij mijn vrouw, mijn zoon en ik ben gelukkiger dan ooit. Ja, je hebt van heus een, een dronepiloot uit een film. Die zegt, het is ideaal, ik kan lekker naar mijn vrouw en kind. Leg even uit, wat is een drone en hoe zit het met, met die piloot? Die blijkbaar dus niet in dat toestel zit. Ja, dat klopt. Die situatie is nu in Nederland nog science fiction. Maar uh, as we speak, zitten er in uh, Creech in Nevada, een stukje van uh, Las Vegas... zitten er mannen die rijden ochtends gewoon bij hun huis weg. Gezin, kinderen eventueel. En dan gaan ze naar een soort container ergens op een luchtmachtbaas, waar ook nog echte vliegtuigen opstijgen. Maar de vliegtuigen die zij uh, besturen, die stijgen vaak uh, automatisch of met mensen die dat uh, regelen ter plekke op in het land waar ze gevechten uitvoeren. Dus ja. dat is bijvoorbeeld Pakistan ja. of <laughs> Afghanistan. En die zitten zij dan vanuit Nevada te bedienen ja. en uh, ook daarmee te bombarderen, bijvoorbeeld. Ja, absoluut. En ook... Maar dan kunnen ze samen naar de ouderavond. Kunnen, ja. Dat is het grote voordeel. Dus de brief heeft uh, nu al effect. Zelfs in Amerika. Ja. Uh, dat is in Amerika, zei, daar wordt het dus al langer gebruikt. Nederland, ja. uh, de Nederlandse luchtmacht overweegt ze ook aan te gaan schaffen. Ja. En Jij zei net al aan het begin van de uitzending niet onmiddellijk om er ook mee te gaan bombarderen. Maar waar nee. dan wel voor? Uh, reconnaissance heet dat geloof ik officieel. Dus dat, uh, de camera's zitten erop. En je kan uh, het gebied... Spionage, zeg maar. of ja, gewoon, of gewoon van... uh, de boel in de gaten houden. Uh, er zijn natuurlijk hele uh, grote stukken land die in de gaten moeten worden gehouden. Zit je in een F-16 en doe je dat... Uh, gisteren hadden we uh, kolonel Berthiel van Geel bij de voorpremière. Die zei, ja, na vier of vijf uur dan, uh, moet je toch echt wel een keer naar het toilet. En dan uh, is ook je concentratie weg. Nou, deze dingen die kunnen 24, 36 uur in de lucht hangen. Ja. En uh, als je een keer moet pissen, dan vraag je <laughs> aan je collega of je even kan kijken. Geen op probleem. De, geen probleem. Ja, jouw ja. film is niet een documentaire, maar gewoon een, een speelfilm... over een piloot van zo'n drone. Hoe, ja. ben, hoe ben je erbij gekomen om daarover een, een film te gaan maken? Ja, echt al best wel wat jaar geleden... toen vertelde een, een vriendin die bij TNO werkt... van uh, uh, zo'n passant, van uh, nou, dit zijn ze aan het ontwikkelen? En nou, wat, precies zoals ik het uh, net aan u vertelde... en ik, ik had echt zo'n double take... dat ik zei van, doe nog even een keer. Want die man zit dus echt twee continenten verderop... Staat, s ochtends thuis op, is s'avonds weer thuis. En ondertussen voert hij bombardementen uit. Daar, daar gaan mensen dood. Dat ziet hij alleen via camera's. Is dit echt for real? Ja. En, uh, nou ja, en als je er dan in gaat uh, verdiepen. Ik vond het eigenlijk behoorlijk uh, duister ook. Um, nou, toen kwam ik een artikel tegen. En daaruit bleek dat de, de Almouseniers, de, de geestelijke in het Amerikaanse leger. De, er is nog niet heel veel wetenschappelijke studie naar gedaan. Maar de mensen gewoon on the job. Die, die komen erachter dat die jongens... die heel ver weg bombardementen uitvoeren... die hebben exact dezelfde verschijnselen. Um, het een soort terugslag. Mentale terugslag. Mm -hmm. die, PTSS, posttraumatisch stresssyndroom. Ja, hoe je het moet definiëren... het zijn mysterieuze klachten vaak... als de mannen die gewoon daar ter plekke zitten. Ja, dus het en maakt toen, niet uit. Nou ja, Toen ik dat las, toen dacht ik... dan wil ik er wel een film over maken. Want stel dat dat niet zou zijn... Ja, dan is het zo duister. Dan moet iemand die nog pessimistischer is ingesteld... maar die film maken. Maar nu lijkt er in ieder geval dat... Je kan wel de afstand vergroten, maar uiteindelijk is nog steeds hetzelfde uh, aan de hand. Ter Boer zit te lachen. Nou nee, ik, ik, ik lach ergens andersom, maar ik vind het eigenlijk buitengewoon hoopvol. Als het klopt wat u zegt, dat dus de afstand tussen de, zeg maar de dader en het slachtoffer, die mag dan een aantal duizend mijlen zijn. Maar desondanks heeft die dader nog een vorm van empathie met de slachtoffer. Want daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Of, of interpreteer ik nu te veel? Ja, dat is, dat is wat ik er ook van uh, begreep. En dat is ook um, waarom... Uh, want de, de, de hoge mannen van Defensie die waren dus gisteren ook bij ons in discussie. Er was een uh, discussie over de film in de Bali. Ze zijn wel gekomen. Ze ze, wilden, ja, ze, ze, wilden, zijn gekomen. ze wilden niet met je samenwerken, ja, maar, maar ze ja, kwamen en, wel. En de voorlichter die stond naast me en hij zei... Uh, dag, uh, ik ben de man die al je plannen heeft uh, Toen <lacht> <lacht> <lacht> uh, <lacht> nou, Ze zijn er, daar is de deur? Of, <lacht> <lacht> nou, nee, ze waren in ieder geval gekomen. Ik weet je te vinden <lacht> met een <de> drones. <lacht> en ze ja, zijn ja. ook heel realistisch... Uh, in, Um, Vonden dus, ze het een goed beeld schetsen van, de, van hoe het werkelijk is? Ja, ik hield mijn hart natuurlijk vast. Ja. Want uiteindelijk hebben we op Antikraak, uh, hoe heet dat, uh, vliegkamp uh, Valkenburg, de schimmel van de muren moeten poetsen om, om een basis te kunnen filmen. Want Defensie ging niet mee. Nee. En wat, waar ik wel echt trots op was: we hebben zo'n bedrijfsshow, zo heet dat, die maken dan dingen in 3D. En, uh, en ik zei tegen die F-16 vliegers: van, wat, wat vond je van onze F-16's? Want F-16's, ja, waar haal waar je ze vandaan? Ja. Weet je <laughs> En uh, dus die zijn gegenereerd. En die man zei: Ja, ik, ik zag hem vliegen en toen dacht ik. Wie, van wie hebben ze die? Ja. En toen dacht hij: nee, het, het is Valkenburg en die, die startbaan is veel te kort. Dus dit kan niet echt zijn. Maar, maar dus in deze instantie echt. was hij dus om. Dus daar ja. was ik wel uh, over te spreken. Ja, dus, dus die mannen gaven wel in ieder geval aan dat het wel ongeveer klopt wat je hebt weergegeven. Wat, wat gebeurt er met je hoofdpersoon? Wie keurig naar zijn werk gaat, s'avonds weer naar de, naar de oude avond met zijn kinderen? Nou, als eerste ben ik doodsbang dat ik vergeet te zeggen... het is vanavond om 11 uur op Nederland 2. Okay. Dat mist dat ik gezegd, okay. <laughs> uh, En uh, dat is ook het belangrijkste antwoord. Want ja, ik bedoel, ik ja, ben een verhalen je... vertellen. Weet kijk je kijk wel. lekker zelf. Dus, kijk uh, ja. lekker zelf, als ja, je wil okay, weten. Maar een klein stukje. Nou, het is... Kijk, het is dus gewoon een family man. En, uh, waar, en het, het grappige is, ik laat een man zien. De, die zit in de overgangsfase. Dus hij is F-16 vlieger geweest. Hij heeft die uh, gees gevoeld op zijn lijf. Hè? En dan moet je persen om uh, dat bloed is wel in je kop kracht, te houden. De krachten die je krijgt. Ja. ja. Als je door die bochten gaat. En dat is echt maar voor de very happy few. Dus die man is super fysiek aantrekkelijke uh, vent. En die heeft dat altijd ver moeten doen van huis. Weet je wel, drie maanden, negen maanden op missie. Heeft ze zo misschien niet zien opgroeien. Nu is hij thuis. En je ziet dat hij dat ook met verven, maar ook met een bepaalde verbetenheid uh, doet. En dan overdag. Dan uh, is het gewoon weer die missies uitvoeren. En, en die knop indrukken, wat je net hoorde ook in dat fragment. Je en dan landt you... er een Hellfire-raket. Dat is gelezen gestuurd. Die missen echt niet zo snel. Die landen gewoon op, op mensen waar ze daarna in groot detail kunnen checken van... is die inderdaad uit elkaar gespat? Oké, okay, mission accomplished. En ja. back to base. Aan de koffie, hoe is het met jou, schat? Dat is bizar. Hoe hou je dat vol, zeg maar? Dat is de dubbelheid die dan geschetst wordt. Maar jij, jij zegt steeds, het is duister. Waarom is het duister? Wordt het minder erg als je van dichtbij iemand neerschiet? Ja, dat, dat is dus een hele goede vraag. Um, is er iets veranderd, weet je wel? Um, nou ja, de, heel veel mensen... Uh, en gisteren waren dus een aantal van die mensen ook filosoof Ad Verbrugge... die zeggen, er is toch wel echt iets veranderd. Want uh, op het moment dat jij een F-16-vlieger bent... dan heb je een technologisch overwicht. Misschien maak jij de duizend dood. Maar er is een goede kans dat die motor hapert... en dan lig jij ook op de grond. En dan moet er een brief... ondertekend door de minister-president... of door Obama, als het in Amerika is... naar jouw moeder toe. Die zegt van, hij is dood. En straks is het van, wij zetten 10 miljoen in... en zij zetten hoeveel jongens in, zeg maar. Dus de, er wordt straks kapitaal gewogen tegen mensenlevens. En bijvoorbeeld Singer... dat is een, een, een uh, uh, uh, uh, ethicus... tenminste, van, hij noemt zichzelf een ja. technoloog... die zegt van kunnen wij straks nog wel de afweging maken of we een oorlog in moeten gaan. Als je alleen nog maar geld hebt en niet meer je eigen jongens. Ook al zijn het er minder dan uh, aan de andere kant. Jij noemt net de filosoof, want jullie hebben deze, het is een serie uh, waarin jouw film wordt uitgezonden. Je hebt ook met mensen, met filosofen gesproken over de dilemma's die je wou gaan filmen. Ja. Je hebt vaker films gemaakt. Was het op deze manier heel anders dan je vorige projecten? Ja, die serie heet trouwens Duivelse dilemma's, dus nou dan voel je hem al aan. Ja. En uh, uh, Ik heb vooral veel gehad aan Adver Brugge, die, die dook op mijn uh, project. Want hij denkt veel na over virtualiteit. En hij is een van die mensen die ook uh, steeds uh, heeft gezegd vanaf het begin dat de afstand tussen zit, dat betekent niet dat het, dat het niet echt is. Want virtueel wordt vaak gezegd als een soort, uh, ja, dat is niet, niet echt, dat, dat is waar echt is. Soort, het. Ja, precies. En, en hij zei ook direct van, uh, zo heel en passant, het is gewoon hetzelfde als webcam seks hoor. Toen dacht ik, wow, en uh, nou, ga maar kijken, die, die scène zit gewoon één uh, op één gejat, hup, zo in die film. Want oh ja. dat is natuurlijk fascinerend, dat uh, je hebt contact, maar je hebt ook weer niet contact. Maar de gevolgen zijn wel reëel, zeg maar. Het Vaak gaat wel eigenlijk in je kop zitten. Nee, wat is wel grappig dat je het zegt, want we herinneren ons allemaal ook nog zo'n Wikileaks filmpje, waarin je een helikopterpiloot op een busje zag schieten in Bagdad, was dat geloof ik in Irak. Toen werd gezegd, ja... Door die afstand doen mensen dat veel makkelijker. En kunnen ze veel makkelijker dat soort uh, doden uh, creëren... Door, door dat soort bombardementen. Maar als ik jou zo hoor, klopt dat dus helemaal niet. Uiteindelijk gaan mensen dat net zo hard merken... dan wanneer ze één op één vanuit zo'n vliegtuig echt zouden schieten. Ja, en het gaat over dan de backlash of de, de terugslag. Hè? Dus de, de, de vraag of, of het op het moment makkelijker is om te doen. Daar, daar, daar heb ik geen antwoord op. Nee. Maar die filmpjes die zijn trouwens uh, vanuit een Apache nog uh, genomen. Dus dat is een helikopter. Die hangt daar met mannen. Mm -hmm. Hebben ze een motorstoring. Liggen ze ook dood op yeah. de grond, zeg maar. Nu hebben we het over een robot die hangt in de lucht. Op drie kilometer. De mensen op de grond kunnen hem nooit zien. Kunnen hem niet horen. Die mensen in Pakistan die worden ook gek van woede. Die zien alleen maar uit het wolkendek een, een, een raket komen. No, en dan zijn is, weer een paar is, van hun mensen dood. Dit is en, niet eerlijk. Ja, dat gevoel ik. is bij de mensen in ieder geval aan de grond. Van, dit is. Oké, okay, Zeg ja. nog één keer hoe laat vanavond. Dan gaan we allemaal om, kijken. Om 11 uur op Nederland 2. Ja. Er willen allemaal mensen reageren, maar er is nieuws. We gaan uh, André Meijner praten. En André, als ik het goed heb, is het goed nieuws dit keer of niet? Nou, in ieder geval wat er gebeurd is op de financiële markten. Dat wil zeggen de centrale banken van Europa, de ECB dus, de Bank of England, de Centrale Bank van Japan, de Fed, de Amerikaanse Centrale banken, de Centrale Bank van Canada en de Zwitserse Centrale Bank hebben aangekondigd dat zij gezamenlijk gaan optreden om meer geld in het financiële systeem wereldwijd te pompen. Zoals je weet, alles schuurt en kraakt en piept en dergelijke meer. Banken vertrouwen elkaar voor geen meter meer. Alles loopt vast, haarscheuren ontstaan. Banken raken zomaar uh, hun, hun hoogste status kwijt. Denk aan de Rabobank van vanmorgen. Allemaal symptomen van een systeem dat helemaal vast terecht te lopen... omdat Europa geen oplossing weet te vinden voor de schuldencrisis hier bij ons. En dus hebben nu zeg maar, onverwacht die centrale banken de handen in elkaar geslagen en hebben met elkaar aangekondigd dat ze dus meer geld gaan pompen... in dat financiële systeem wereldwijd... om te voorkomen dat het helemaal zou kunnen vastlopen. Okay. Nou, Beurzen reageren heel blij erop. Uh, koersen staan zo'n 3 tot 4 procent hoger... op de belangrijkste Europese beursvloeren. De euro stijgt in waarde, de dollar daalt in waarde... en de druk op de rentes van probleemlanden... van de die neemt licht af. Nou, dat soort tekenen, signalen... je zou kunnen zeggen dat de markten zaten te wachten... op een teken van leven en een, een, een daadkrachtig optreedt. Nou, dit is er misschien eentje. Ja, de vraag is meestal bij dit soort dingen van... wat is het effect op iets langere termijn, hè? Ja, dat is altijd alvast weer natuurlijk. Dit kan ook met de euforie van het moment zijn. Want per saldo, bedoel, die banken konden dat wel aan... maar daarmee is de crisis natuurlijk niet opgelost. Wat je het enige doet is dan als een soort oliemannetje bij deze markt... te gaan staan, veel olie erin pompen om te voorkomen dat het vastloopt. Ja. Maar daarmee is het motorprobleem zeg maar, nog niet opgelost. Laat staan, het brandstofprobleem. Dus uh, dit is even, zeg maar, een, een, een hulpmiddel. Je bio staat klaar, maar er moet nog meer gebeuren. Oh. Goed. Dankjewel, André Meijerma. Nou, wetenschappelijk en ethisch gezien de grens. Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar dat zit in een grijs dat gebied. Wel... Dat vind ik een hele lastig. Ik ja. vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Ja. Het is zoals zoveel zo ethische problemen. Zwart wit. Ethicus Theo Boer. Uh, we gaan het hebben over de animal cops, want daar is gedoe over. Wat is er precies aan de hand? Uh, de animal cops zijn beloofd uh, door uh, minister Opstelten. Uh, om uh, elk jaar 125 uh, kaps af te leveren. Eind 2011 moeten er 125 uh, bedrijfs klaar zijn. Uh, hij, hij ligt niet op schema, want er is een groep van 80 uh, agenten... die is uh, op bijscholing gegaan. En nu inmiddels is gebleken dat 74 daarvan hebben hun opdracht teruggegeven... en hebben gezegd, wij willen dit niet langer doen. En uh, de officiële reden die ervoor gegeven wordt... is dat zij niet wisten dat het een voltijdse aanstelling zou worden. ze zouden dit er even bij doen, dachten ze zelf... Dus ja, dat vonden ze leuk om erbij gewoon, te doen. Precies, gewoon een politiewerk plus af en toe nog wat, wat dieren ophalen of hun basis opsluiten. Nou, dus dat 74 van de 80 is zo'n gigantisch aantal. Dat je denkt, wat is hier aan de hand? Nee, ik... We hebben er straks dus maar zes. Uh, dat klopt, tenzij er andere mensen zijn. Kijk, het punt is natuurlijk eventjes... kun je gewone agenten omscholen tot dieren, dierenagenten? Ik noem maar even niet het woord animal cops. Uh, ook niet cavia-politie, maar Heel gewoon dierenpolitie. Uh, kun je die omscholen? Ik denk, ja, kun je zeggen... we nemen 500 huisartsen en die gaan we omscholen tot dierenartsen? Alleen als iedereen wil. Ja, ja, ja, als iedereen willen, willen, maar dan moeten ze gewoon terug naar de universiteit. Dus de vraag dat jij dus met een cursus. Want die cursus kost 1200 euro per, per uh, agent. Dat je dus die mensen in, in een cursus van 1200 euro heb, ze, heb jij ze. Uh, omgeschold tot uh, dierenpolitie en politieagent. Nou goed, ik denk dat dat helemaal niet kan. En ik denk ook dat die mensen die hebben daar niet voor hebben getekend. Kijk, wat ze wel doen is... ze nemen hiervoor wel mensen die met honden getraind hebben. Dus die hebben iets met honden. Maar goed, die mensen die die honden getraind hebben... Die hebben die honden getraind met het oog op het welzijn van mensen. Die hebben gezegd: Onze honden zijn als het ware onze wapens waarmee we de burgers gaan beschermen. Nee. En nu opeens moeten we voor de honden zelf gaan zorgen. Maar worden ze, dat, worden ze daartoe gedwongen of is het vrijwillig? Um, dat weet ik niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat het gedwongen is. Nee, maar gedwongen nee. kan niet, zou je zeggen. Nee, en ik denk ook dat er voor de rest geen consequenties zijn dat ze dit nu niet doen. Alleen, ik denk dat de afspraken heel slecht zijn gemaakt. Maar nogmaals, kijk, ik vind het, het, het, het signaal wat gegeven wordt dat dus negen van de tien uh, agenten de. de uh, de, de pijp aan Maarten geven, vind ik ontzettend ernstig. En het blijkt ook van bijvoorbeeld de, de, de, de korpschefs... dat die ook allemaal hier helemaal niet om zitten te springen. Kijk, laten we wel wezen, wat er met dierenleed gebeurt... is gruwelijk en is verschrikkelijk. Het is een schande dat we hier zo eigenlijk over moeten zitten praten. En het is, ik vind het ook goed dat er dierenagenten zijn... om daarmee alleen maar aan te geven dat wat vroeger zo was... namelijk alleen mensen dienen beschermd te worden... en met dieren kun je doen wat je wilt, dat dat sprookje voorbij is. Dus dat is allemaal prima. Dat die commissarissen er niks in zien en de mensen die ermee moeten werken ook niet. Dat is toch nog, dat is helemaal geen argument. Het is toch gewoon het parlement wat dat beslist. Ja, parlement politiek, politiek heeft, ja. neemt daar beslissingen over. En dan moet dat gewoon uitgevoerd worden. Ja, dat begint steeds meer erop te lijken dat het parlement uh, dingen besluit. Uh, meer vanuit strategie en macht dan vanuit het argument. Ik denk dat in dit geval eigenlijk de verhouding tussen macht en bezinning zoek is. Maar Kijk, je, wat... zegt, je zegt net zelf: het is een groot probleem. En het is goed dat de dierpolitie ja, komt. Ja, nee, dat is ook zo. Nee, ja, ik heb gezegd: het is goed dat de dierpolitie komt. Alleen het punt is: we hebben behalve dierenmishandeling hebben we nog andere problemen. En dat is nu eventjes het punt. Waar haal je het geld vandaan in een tijd van zeer sterke economische bezuiniging? en dan moet je prioriteiten gaan stellen. Mm -hmm. Ik heb op dit ogenblik zeer sterk gemist een echt politiek debat over de afweging die je maakt tussen de verschillende soorten van welzijn. Want laten we wel wezen: we hebben nu over Robert M. Daar zitten een heel aantal rechercheurs op. Dan is er een mevrouw in Amsterdam-West die is verkracht, een brute wijze een vrouw van 82, waarbij de oorbellen ook nog zijn afge, afgetrokken door de verkrachter. Ook dit soort mensen moeten gepakt worden. De middenstand leidt zwaar onder allerlei inbraken enzovoort. Het kan niet anders, of als de koek kleiner wordt en er ook nog een stuk naar de dynamo-kops gaat, dat dus dit afgaat van het gewone politiewerk. En dat, dat, hoor je, dat geluid hoor je overal rondzingen bij de politie. Namelijk, de stapel van gewone zaken wordt steeds groter en mm -hmm. men stuurt ons naar de dieren. Maar dan zegt Elsbeth, dan moet je bij het parlement zijn. En dat lijkt me terecht. Daar worden toch de beslissingen erover genomen. Ja, en dat lijkt mij dat het parlement hier... Kijk, heeft het parlement er echt over gesproken? Ik denk dat er een soort machtsspel is geweest. Dat het is de formatie was, meestal, hè? Exact, dat? want het, hier ging het erover om, om, om de PVV uh, uh, tevreden te stellen. En het punt was natuurlijk dat in binnen de PVV was het Wilders die Dion Graus, uh, uh, uh, uh, Dion Graus tevreden wilde stellen in Limburg. Want daar is hij heel populair. Ik denk dat het zo'n beetje is gelukt. Niet dat ze geen goede redenen hebben. Maar ik denk dat er meer macht is in een spel geweest dan echt overtuiging. Maar dat is toch altijd zo. Ik bedoel, elke partij heeft een paar van die, uh, speeltjes is onderbiedig gezegd... maar heeft een paar van die uh, kroonjuwelen. Dat klinkt het veel ja. beter. En als je een de regering komt, probeer je, je kroonjuwelen te verzilveren. Dat is nou ja, toch goed, politiek. Dat, dat is politiek. Maar op dit ogenblik moet je dan wel vaststellen dat het... Of wat gebracht moet worden, dat dat onvoldoende onderzocht is... wat dat offer is geweest. Kijk, als de SGP binnensleept dat niet overal meer koopzondagen komen... dan zullen er een paar mensen zijn die vinden dat verschrikkelijk jammer. Maar er zullen ook andere mensen zijn die zeggen... nou ja, dan ga ik maandag wel boodschappen doen. Dat probleem is niet zo groot. Maar als je 500 agenten weghaalt bij de plek waar ze eigenlijk zouden moeten zijn... dat betekent dat dat gewoon... betekent feitelijk dat duizenden Nederlanders... die nu lijden onder, mis, eh, onder misdaad, dat die niet geholpen meer kunnen worden. Ja, hier aan tafel iemand die zegt, goede keuze om wel... Die hier politie in te voeren? Nou, op zich wel goed, de... maar ik denk, ik denk dat de timing verkeerd is. Uh, ik verwacht niet dat de tijdens deze regering... de Animal Cops uh, een succes zullen zijn. Dat heeft ook te maken met, met tijdgeest in, in de maatschappij. Inderdaad, wat, wat ik net hoor, mensen vinden het geen prioriteit. Je zou het moeten doen als er geld over is. Als ik, dit dit is, een, is een goed bedoelde project voor goede tijden, niet voor zware tijden. Ja. Eens, Theo? Ja, ik vind dat wel. Ik vind de, de koek wordt, Zoals gezegd, ze de koek wordt kleiner. En op het moment dat de koek kleiner wordt, dat je dan opeens zegt... we gaan nu aan dit specifieke project ook zoveel. Je zou kunnen zeggen, doe eens een proef ermee hoe ja. dat werkt. Ja. En je moet ook niet uitvlakken dat er inmiddels al heel veel agenten zijn... die dit ook in hun takenpakket hebben. Die heten niet Goed. animal Caps. maar die doen het er wel bij. Dus er gebeurt al wel heel maar, wat. Maar erbij is dan geen probleem. Dat zag je, die agenten die wilden dat wel doen. Ja. Dus, dus dan zou je toch meer naar part-time dierenagenten moeten denken. Maar dat kan. mag niet van Geert Wilders schijn tot nu toe. Ja, maar ja. Nou ja, als een, een goed parlement, wat dus vatbaar is ook voor redenen... en niet alleen voor macht, die gaat hier naar aanleiding van dit probleem eens een keer over we praten. We doen het transcript van dit uh, gesprek, sturen we naar Den Haag. Heel graag. En wij gaan naar onze dichter bij de dag. André Degen is dat. André, goeiemiddag. Goeiemiddag. We gaan naar je luisteren, graag. Oké, okay. appel. De Nederlandse Turk, of de Turkse Nederlander zegt... ik lever de helft in van mijn persoon. Of betaal 50% van de afkoopsom om niet te hoeven rusten... ...onder het bloedrode laken van Ayildis, ...waar mijn leven leger wordt. De enige familiejuwelen die ik geërfd heb zijn mijn genen. Ik heb het land in mij waar vrijheid de dienst uitmaakt. De ouder, pendulend tussen luxe ontbijtbuffet en twaalf uurtje op kantoor... ...wordt de les gelezen door een minister die een pijsterhard oordeel velt. Geen proefballon, een droom in het gezicht van ouders. Maak werk van de opvoeding. En de ouder zegt... Ik ben al part-time luizenmoeder. Moet ik nu soms full-time dierenagent zijn? Dankjewel, André Degen. Graag gedaan. We zetten je gedicht op de website. Dit is de dag.nu. Nu. Hartelijk dank ook aan de gasten. Even te volsten. kwam nog een leuke tweet langs. Thuis uit Breukelen. Eerst even de school bellen om te vragen of er nog een wc te soppen is. Speciaal voor u. Ook dank aan Toen Jai, Ginny en Jaap van Heusden en Etikus Teelboer. Zometeen na drie uur opmerkelijke asielcijfers. Vrijwel nooit is een voedselcrisis zo ernstig als in Somalië, zegt de VM. Nou, Als je nu kijkt naar de asielcijfers, dan zie je dat dat juist het afgelopen jaar toch behoorlijk gedaald is. De vluchtelingenstroom vanuit Somalië naar ons land droogt dus in rap tempo op. Hoe kan dat? Op het moment dat het land de beroerder voorstaat, dan ooit. Na drie uur het antwoord. Nu eerst het nieuwsoverzicht. Van drie uur, graag tot zo.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 Ga naar regiobank.nl voor uw lokale adviseur. Wij zijn uw bank. Regiobank. Promovendum vindt dat je moet claimen omdat het nodig is. En niet omdat het kan. Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl. En Promovendum vindt dat een goede zorgverzekering niet duur hoeft te zijn.